4 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad... zijn dichter bij een ontwerpresolutie... over het vernietigen van de Syrische chemische wapens gekomen. Maar Amerikaanse en Russische woordvoerders zeggen ook... dat ze het nog niet eens zijn. Rusland weigerde de optie van een militaire aanval... voor het geval Syrië zich niet houdt aan de ontmanteling. Nu is voor militaire actie een nieuwe resolutie nodig... De Iraanse president Rouhani denkt dat binnen een half jaar een akkoord mogelijk is met de VN over het nucleaire programma van zijn land. In een interview met de Washington Post zegt hij dat hij rekent op drie tot zes maanden. Op korte termijn moet een doel worden gesteld. Dat is de enige manier om tot een akkoord te komen, zei Rouhani. Later vandaag overlegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif met zijn Amerikaanse ambtgenoot Kerry en vertegenwoordigers van China, Rusland, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Het kabinet is waarschijnlijk bereid enkele honderden miljoenen euro's meer uit te trekken voor de kinderopvang. Dat is mogelijk omdat er flinke meevallers zijn op het budget voor de kinderopvang. Met het extra geld kan het kabinet GroenLinks tegemoetkomen. Die partij zou in ruil daarvoor bereid zijn de bezuiniging op de kinderbijslag en andere kindregelingen te steunen. De dertig opvarenden van het actieschip van Greenpeace moeten komende ochtend in Moormansk voor de rechter verschijnen. Ze krijgen dan te horen of ze worden vrijgelaten of dat ze blijven vastzitten en worden aangeklaagd. Minister Timmermans heeft Rusland gisteren opgeroepen het schip onmiddellijk vrij te geven en de bemanning vrij te laten. Het schip werd vorige week geënterd door de Russische kustwacht toen het bij Nova Zembla bezig was met een actie tegen een olieplatform van Gazprom. Het weer? Vannacht bewolkt en nevelig. Morgenochtend eerst mist. Daarna zonnige periode en droog. Het wordt 18 graden. En ook vrijdag en zaterdag zonnig. Met s'nachts vorst aan de grond. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Vara. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Dat geldt voor uh, Richie Havens. Richie Havens die eerder dit jaar kwam te overlijden, maar die vooral bekend werd vanwege zijn optreden tijdens het uh, legendaarse Woodstock Festival. Jordan hier met een cover, een liedje dat geschreven werd door George Harrison. En in Harrison's uitvoering te vinden is op Abbey Road. Abbey Road, waarvan het vandaag precies 44 jaar geleden is dat die LP uitkwam. En het kader daarvan hoorde je al eerder coverversies van Abbey Road, gezongen door Joe Cocker en Michael Jackson. En straks over uh, ruim een uur krijg je de Beatles zelf te horen met. Uh, Liedjes uit Abbey Road. Maar nu dus Richie Evans met dat uh, hele fraaie Here Comes the Sun. Goedemorgen allemaal, welkom. Dit is de nacht, het Anders, het uh, muziekprogramma van uh, Radio 1... met ook aandacht voor gesproken woord. Dadelijk tussen uh, half vijf en vijf het leukste uit... Spijkers met koppen van afgelopen week, het cabaret. en De columns van uh, Martijn Koning en Wim Daniels zijn erin in te beluisteren. En ook het optreden van Rowan Herzen... Want die Limburgse band die was de afgelopen week te gast in Spekers met Koppen. Nu is het een gezelschap afkomstig uit Australië. Oh.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 Shepard, dat zijn drie broers en zussen en nog drie andere muzikale vrienden. Shepard, ze komen uit Brisbane, Australië... en hebben in Australië met dit nummer al behoorlijk veel succes gehad. Song of the Year schijnt het er zelfs al geweest te zijn afgelopen jaar. Maar goed, nu komt het dan naar ons toe, Shepard. En je hoort het dus met uh, het nummer Let Me Down Easy... Een bijzondere band dat niet één hoofdzanger heeft... maar meerdere, band, meerdere zangers in de band. Ik laat je nog een aantal voorbeelden horen van bands... die niet afhankelijk zijn van één zanger... maar van meerdere zangers. Your share will be the biggest of There's only one way to make it—that's making every minute count. Making every minute count. Making it groovy. Making love. Making it. Mirror of your mind. You could find much more to get into. Make up your mind, baby. now is the time. Time to live life like a love. With time to keep time from keeping you down. Time to get yourself together. Making every minute count. Making every minute count. Making it groovy. Making love. Taking it now. Together, making every minute count. Make every minute count, making it proven, making, making love. ...dat uh, onderleiding stond van Elaine McFarlane. Elaine Spanky McFarlane, zo werd ze, ze ook wel genoemd. De band Spanky en Our gang uit de Verenigde Staten... ...die een aantal hits hadden in de jaren zestig. Making Every Minute Count was een van die successen. Dit is een heel groot gezelschap. Hier kan je echt spreken van een groot uh, koor. 29 man sterk. En zij luisteren naar de naam I'm from Barcelona... Maar ze komen uit Zweden. That we don't understand But we're gonna give it to you Barcelona, de naam van de band, het liedje We're from Barcelona. En in tal van Europese landen is dit een hit geweest, maar niet in Nederland op een of andere manier. Ze hebben wel uh, een jaar of vier of vijf geleden, zal dat geweest zijn, opgetreden tijdens Eurosonic. 29 man sterk en uh, het podium dat stond. Daardoor helemaal mutvol met, met zo'n groot gezelschap. I'm from Barcelona, dat is de naam van uh, het koor. Dit is dan weer een klein koortje bestaande uit vier personen. I used to live in New York City. ...waarin de zangs wel door euh, een niet door één persoon wordt gedaan... ...maar door een aantal personen, dan ook nog euh, mannen en vrouwen tegelijk. Je een van de meest legendarische bands uit de jaren 60. De Mamas en de Papa's, 1230, een van de grote successen uit die jaren 60. Ook dit is uit de jaren 60. een band die enigszins kan vergelijken... ...met de Mamas en de Papa's, Fifth Dimension. Marilyn McGrew onder andere als zangeres, Carpetman. Wat mij wel opvalt bij dit soort bandjes... waar er dus niet één zanger is... maar verschillende zangers en zangeressen... gezelschap, koortjes... dat de muziek doorgaans een behoorlijk vrolijke toon heeft. Fifth Dimension. Dat is een mooi voorbeeld van... met daar onder andere in de geleden... Billy Davis Jr., Marilyn McGoo en Lamont Mclemore, Fifth Dimension, 1969, met Carpet Man. Nog eentje... A little from Paul Simon. Hop us the zone. Slow down. You move too fast. You got to make the morning last just kicking down the cobblestones. Looking for fun and feeling groovy. you know when I come to watch your flowers growing? Ain't you got no rhymes for me? Do it, doo doo, -do, feeling groovy, groovy, groovy, feeling groovy, feeling groovy. I got no deeds to do, no promises to keep, that. Let the morning time wrap all its petals on me. Life I love you, all is cruel. Bizar. Een gezelschap dat bestond uit uh, vijf heren die alle vijf zongen, maar sommige heren zongen zo dat ze wel vergeleken kunnen worden met een uh, sopraan. <laughs> Je hoorde een uh, compositie van Paul Simon, 1967. Toen hadden ze hiermee succes. Hapens bizar het liedje Feeling Groove, wat ook wel bekend staat als de 59th Street Bridge Song. Dat is lekker om uit te spreken. De 59th Street Bridge Song. Goed, zo dadelijk hoor je het leukste uitspreken... met Koppen van afgelopen zaterdag. De uitzending die in het kader van het 25-jarig bestaan van de uitzending uit Enschede kwam. Je hoort zo dadelijk de columns van Martijn Koning en Wim Daniels. Er is het cabaret met onder andere Dolph Jansen. En je hoort twee liedjes van Rowan Herzen... die een live optreden gaven daar in Enschede afgelopen zaterdag... in Spijkers met Koppen. Maar voordat je kunt gaan luisteren naar de bijdrage van Martijn Koning met zijn column... eerst even een bijdrage van een tijdje geleden uit het programma Laat op 2 van de EO op Radio 2... Ruben Heijn die gaat horen. Met een liedje van Brian Wilson. Je kent het van de Beach Boys. Ruben Heijn met God Only Knows. I may not always love you. But long as there are stars above you. You'll never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you If you should ever leave me Your life will still go on Believe me The world could show nothing to me So what good would living do me me God only knows what I'd Pump you. pump and pump and If you should ever leave me Your life will still go on Believe me The world would show nothing to me So what good would living into me God only knows What I'd be without you Yeah God only knows I'm falling down down down down I'm falling down down down God de god de god, dames en heren. Wat is het toch fijn om hier in Enschede te zijn. Ik zou hier zo graag willen wonen. En weet je waarom? Want dan hoefde ik vandaag niet helemaal naar Enschede. Wat een reis. Ik heb er meer dan 4,5 uur met de trein over gedaan. 4,5 uur. En ik ben er nog steeds niet. Ik schreeuw niet richting de microfoon terwijl ik nog kom aanrennen. Ja, excuus, ik ben een beetje in een opgefokte bui, want ik voel me de hele week al genaaid. Normaal gesproken duurde het twee uurtjes om naar Enschede te komen. Maar er wordt weer eens gewerkt aan het spoor. En er is altijd wat met het spoor in Nederland. Met het spoor in Nederland kunnen er drie dingen aan de hand zijn. Of er wordt aan gewerkt, of het is stuk, of één van die twee. En dan, en dan worden de treinkaartjes ook nog duurder. Het is gewoon pure naaierij. Maar ja, het kan hè, want alles wordt duurder. Echt alles. Zelfs de postzegels. De postzegel Is er dan helemaal niets meer heilig? Minder bezorgdagen en duurdere postzegels. Nog even en de postzegel wordt onbetaalbaar. Straks moet ik de kerstkaarten persoonlijk langsbrengen... bij familie en vrienden die ik nooit wil spreken en nooit wil zien. Minder service voor meer geld. Dat is volgens mij de nieuwe slogan in Nederland. En van het kabinet. Minder service voor meer geld. We worden gewoon keihard genaaid waar we bij staan. En het is ook allemaal zo onduidelijk. Want moet ik nou de broekriem aantrekken? Of moet ik nou mijn eigen broek ophouden? Welke van de twee? Is het. De een sluit de ander namelijk uit. Als ik mijn eigen broek ophoud, dan hoef ik niet mijn broekriem nog aan te trekken. En als ik mijn broekriem aantrek, dan hoef ik mijn broek niet meer op... Nou goed, welke is het in godsnaam? Weet. Voor, voor veel mensen doet het er straks ook helemaal niet meer toe. Want die hebben helemaal geen geld meer voor een broek of een riem om aan te trekken. of Die hebben helemaal, nee, die hebben helemaal niks meer. Maar goed. <coughs> ik zeg gewoon En dat is, ja. Wat ik ook niet snap. Als er dan 6 miljard bezuinigd moet worden... waarom dan in godsnaam 37 JSF's aanschaffen voor 4,5 miljard? Een straaljager die met een minuut duurder wordt... en met een minuut door meer mensen verder finaal de grond in wordt geboord. Dit toestel gaat een financiële ramp worden. Er wordt al gesproken over de OJSF. En als het regent mag hij niet eens vliegen. Waar is hij van gemaakt? Van papier. Gisteren, gisteren lekte er bovendien een nog een vernietigend rapport uit van een klokkenluider over de JSF... ...waarvan ik u en mijzelf de details zal besparen... ...maar het kwam erop neer dat je nog beter twee vleugels op een vira kan solderen. <tie> dit... <tie> dit gaat zonder twijfel de miskoop van de eeuw worden. Ongelooflijk dat dit kabinet dat niet ziet. Maar je weet wat ze zeggen. Visie is als 37 JSF's die het uitzicht belemmeren. Nederland gaat keihard genaaid worden met de JSF. Dus de belastingbetaler gaat keihard genaaid worden. Dus ik ga keihard genaaid worden. En ik voelde me al zo genaaid. Want weet je wat deze week het meeste pijn heeft gedaan? Wat mij het meest heeft geraakt? Waardoor ik het met allerhardst genaaid voel door festini perenijsjes. Mijn favoriete ijsje. Mijn ijskoude momentje van geluk. Mijn lieve likbare kleine koude vriendje op een stokje. Ook Festini perenijsjes hebben mij jarenlang genaaid. Het is zo gemeen. Ik voel mij harder genaaid door Festini perenijsjes... ...dan door de NS, dit kabinet en mijn ex-vriendin bij elkaar. In Festini perenijsjes blijkt namelijk helemaal geen peer te zitten. Jarenlang ben ik voor de gek gehouden. Zoveel fruit, dat zag je er niet zomaar uit. Nee, je zag het fruit er niet uit. Er zit helemaal geen flietje fruit in. Een fastini bevat ongeveer 1 vijftiende peer, 1 vijftiende. Een fastini bevat bestaat uit 1 vijftiende peren, 11 vijftiende suiker en de rest houten stokje. Fastini-perenijsjes zijn alleen maar heel veel kut met peren is het. En in een fastini-aardbeienijsjes zit helemaal geen peren. oplichten zijn vuile naaien zijn het. Fastini-perenijsjes mogen voor mij branden in de hel. En dit kabinet trouwens ook, en doe de NS er dan ook maar meteen bij. Enschede, het was mij een bijzonder vermoeiend genoegen, maar desalniettemin een uh, geweldige ervaring. We zien om de weg naar water We zien allemaal aan boord En de muziek klinkt op het water En we gaan zonder erom. De, berg, de stapel vond het bovenos. haal ik los, Who's it? Op de kaart, het is lekker dat wij hier al zien. Door de groene brug verankerd midden de de we zien weer toe. Heeft zijn eerste troonrede overleefd? Aan tafel aangeschoven, u heeft ze wellicht herkend. Uh, zijn dochters, Amalia en Alexia, die nee. de dag gewoon thuis voor de buis hebben. Nou, ik daar naast Felix. Nee, ik ben naast Felix. Nee, ik wil eigenlijk Felix. Hallo, dames, dames, nee, dames. Er wil echt nooit iemand naast Felix. Welkom, uh, leuk jullie te zijn. Hartstikke fijn, Alexia. Nou, nou hou eens op met in mijn gezichten zwaaien. Amalia. Wat, do wat doe je, Amalia? Ja, Amalie is al sinds die inhuldiging aan het zwaaien. Super irritant. Ja, maar ik uh, word zeg maar uh, koningin van Nederland. Best wel cool. Ja, snap ik. Uh, dames, uh, hebben jullie papa afgelopen dinsdag gezien op de buis? Waar hebben jullie gekeken? Gewoon bij oma. Ja. En het was heel interessant. En wat vonden jullie dan zo interessant? Wat mij vooral is bijgebleven, is het gedeelte over de participatiesamenleving. Ja, ja, ja mij, ook. mij ook. Maar weten jullie wel wat dat betekent? Ja, dat uh, al die paupers het zelf maar moeten uitzoeken. Uh, ze, uh, ze, ze, uh, ze bedoelt, het zijn Nederlandse volk, hoor. Oké. Okay. En deed papa het een beetje goed, zo'n eerste keer? Nou, oma vond dat hij wat uh, te snel voorlas. Ja, dat moet hij nog een beetje leren. Ja, maar hij heeft de laatste tijd wel heel hard op ons geoefend. Hoezo? Hij landst elke avond de troonreden voor voor het slapen gaan. Ja, en het hielp wel, want ik lag altijd natuurlijk bij leden van de Staten-Generaal. <lacht> nou, ik niet hoor. Ik heb elke paragraaf tot me genomen. Amalia, omdat je de inhoud nu vele malen hebt gehoord, wat vind jij ervan? Nou ja, de vermindering van de kinderbijslag ja, is vreselijk, maar treft mij niet. Uh, de schoolboeken die duurder worden, is een heel pijnlijk feit, maar treft mij ook niet. En de veel te dure kinderopvang treft mij eigenlijk ook niet. Dus uh, nee, ik voel me er eigenlijk heel goed bij. Dus jullie voelen thuis niks van de bezuinigingen? Jawel, uh, mama en papa zullen 0,6% moeten gaan inleveren op hun salaris. Dat komt zo neer op uh, 5000 euro per jaar. Ja, maar goed, dan gaat mama dit jaar toch gewoon om de dag naar de kapper. Daar gaat ze ook niet dood aan. En oma geniet van haar pensioen. Ja, oma heeft nu natuurlijk veel meer tijd. Die zit nu alleen nog maar paffend achter haar naaitafel... Ja, ja, en die maakt nu al onze kleren. Omdat wij, um, hoe heet die? Uh, Jan Jantimini Timini... Inimini... Ta Jan Timini... Intiminini... Intiminini... Ti Jan... Intimini... Jan, Jan Ja, die ja. Ja, die kunnen wij niet meer betalen. Mm. En wat gaan jullie vanmiddag nog doen, dames? Uh, wij gaan bij oma een koets knutselen. Ja, want die wordt uh, volgend jaar vast ook wegbezuinigd. En hoe gaan jullie in elkaar knutselen dan? Van oma's lege sigarettenpakjes. Zo... Daar heb je er vast heel veel van nodig. Ja, 13.000 om precies te zijn. Oma heeft er drie weken voor moeten sparen. Dankjewel. Tot ziens. Wolken door, nacht 12 hoor, en het zonlicht gaat brand in mijn noer. O, oh, ik hoop dat ik slo, misschien veel op mij. Als ik droe van en een boer in een zomerswein. En op de kaart, nog steeds gaan een haven in zich Maar ik zie, en maar ik vrug, hoe laat komt de kroeg hier? Want ik weet, hoe dat hier straks is er nergens wat om. En zeer, zo later ligt het water, was te vrije in het schroom. Tof niet, een trein. Zie ik elke dag wat meer? De wereld is groot en mijn derde. Derbaan... in Nederland 700 werklozen bij. Elke dag weer, ze werd deze week benadrukt. Donderdag was er even het nieuws dat de werkloosheid in augustus iets was afgenomen... maar dat bleek door jongeren te komen die tijdelijk werk hadden gevonden in een strandpaviljoen. Nu zouden we weer op 700 werklozen per dag zitten. Het werd deze week door de oppositie herhaald en nog eens herhaald. 700 per dag. Maar hoe houden ze zoiets bij? Dus dat het er elke dag precies 700 zijn... Zit er iemand ergens in een wachttoren of meldkamer met een teller die dan in de stress schiet als het rond kwart over vier nog maar 623 zijn? 700. Het is nu al zo vaak gezegd dat je er bijna bij wilt horen bij die 700. Alsof het een geluksgetal aan het worden is: dat je de hele dag gewerkt hebt en dan thuis komt... en dat je zoon bij de voordeur staat en verwachtingshol vraagt. En pap, zit je erbij? En dat hij dan zwaar teleurgesteld als je nee kunt. Om hem op te peppen zeg je dan, misschien morgen jongen. Er bestaat ook een Volvo 700 vereniging van mensen die een Volvo 700 hebben... en af en toe bij elkaar komen om heel gelukzalig over die Volvo 700 te praten. In Oldenzaal woont de 43-jarige Remco Wevers... die een paar weken geleden het nieuws haalde... omdat hij van Oldenzaal naar Oostkapelle zou gaan fietsen... en terug als mensen 10.000 keer een liedje van Jozi uit Middelburg zouden downloaden. En de heen- en terugreis samen was, zo stond in de krant, precies 700 kilometer. Dat kan allemaal geen toeval zijn. 700 is een obsessie aan het worden. De NASA is kort geleden ook met een studie gekomen dat de orkaan Sandy, die vorig jaar in de VS huis hield, een gebeurtenis was die eens in de 700 jaar voorkomt. En dit jaar bestaat de Brabantse plaats Boekel ook nog eens 700 jaar. Ik spot er niet mee, hoor, met die 700 werklozen per dag. Dus niet dat er direct op Twitter tweets verschijnen... dat ik over de rug van 700 werklozen per dag grapjes probeer te maken. Want zo is het niet. Zelfs geen grapjes over werkloze luizenmoeder. Ik wil juist een einde maken aan de macht van het getal 700. Dat wordt anders een magisch getal waar je niet meer snel vanaf komt. Als het over een tijdje beter gaat met de economie wil je anders toch nog dat het er 700 blijven. Mensen zullen er zelfs hun baan voor opgeven om er aan die 700 per dag te komen. Maar het kan ook anders. Dat beweegt de Australiër Tom Dennis. Die begon op oudjaarsavond 2011 aan een voettocht over de aarde... die, zoals hij uitgerekend, precies 700 dagen zou duren. Vorige week vrijdag is hij gefinished. Maar niet in 700 dagen, maar in 622. Zo kan het dus ook. Er hoeft helemaal geen 700 werklozen per dag bij te komen. 622 kan ook... In het kader van Twente Mobiel zijn de afgelopen tijd 500 werknemers... uit de auto op de elektrische fiets gestapt, las ik deze week in de krant. En die 500 mensen fietsen nu gemiddeld 21 kilometer per dag van en naar het werk. En wat dacht je van God? Die schiep de wereld in zeven dagen. En Rowan Hees, u kent die groep wel, bestaat uit maar zes mensen. Terwijl ze toch klinken als een orkaan. En de Vierdaagse van Nijmegen wordt zelfs gelopen in vier dagen... Het kan dus wel, er hoeven niet helemaal niet 700 werklozen bij te komen elke dag weer. Laten we maandag bijvoorbeeld eens beginnen met 234 werklozen erbij. En dinsdag doorgaan met 112. Als iedereen uit de samenleving mee participeert, moet het lukken om eind volgende week al op nul werklozen te zitten die er per dag bij komen. Nul werklozen per dag elke dag weer, hoe anders dat, dat klinkt. Vandaag weer nul werkloos erbij. Het is geen kwestie van keuzes maken, maar van kiezen. been singing fresher feeling Belonging more Just forever kneeling Where's the sense in stealing Without the grace to be it shower me in water games washing the rocks below taught and taken in time 1984, Echo en The Bunnyman en Seven Seas. En daarvoor had je het leukste uit Spijkers met Koppen. De column van Wim Daniels was te beluisteren. En ook die van Martijn Koning. Het cabaret onderleiding van Dolph Janssen was erbij. En je hoorde twee keer Rowan live. Het eerste liedje dat ze zongen in dit blokje het leukste uit. Spijkers met Koppen, dat heette Naar Later. En je hoorde ook nog Auto Vleegtuig. Deze jongen die komt uit Leuven, Jonas Winterland. Maak me wakker, voor ik slaap. Ik beloof je, dat ik hier zal zijn. Daar zal zijn, hinder waar zal zijn. Ik zorg voor de klanken. Jij maakt het lied... Zoveel kleuren hier, kleuren daar, kleuren heen er waar Ik zorg voor de grondlaag, in het donkerste zwart Verder doe ik niets, want alles wat ik zeg, verbreekt het moment meer bent. Mooi is dat gedaan. Jonas Winterland, hij komt uit Leuven. Dat had je wel gemerkt dat je uit Vlaanderen kwam vanwege dit accent. Hele mooie cd heeft hij gemaakt. Mensen zijn gemaakt van dun papier en dit is daar een van de liedjes uit die ik je net heb laten horen. Maak me wakker voor Ik slaap. Jonas Winterland. Zo het laatste uur van Spekers met Koppen. Of spekers met Koppen. De nacht ging het anders natuurlijk. En daarin weer aandacht voor Abbey Road. Je gaat dan in ieder geval de Beatles straks horen... met een paar liedjes uit dat album. Dit wordt Tom O'Dell. De ontdekking van afgelopen jaar. Daar wat gaat op het gebied van singer-songwriters. En dan iemand die zich ook nog begeleidt aan de vleugel. Did it grow old with me? I can feel you breathing With your hair on my skin As we lie Every time